Het is 8 uur Trudy Vendrig met het NOS Journaal. Het kabinet erkent in de miljoenennota dat het mogelijk meer moet bezuinigen dan was afgesproken. Inclusief alle bezuinigingen geeft het kabinet aan het eind van deze kabinetsperiode nog steeds meer uit dan het binnenkrijgt. Volgens het Centraal Planbureau daalt de koopkracht volgend jaar met gemiddeld 1%. Het kabinet komt wel met extra maatregelen om de inkomenseffecten voor zwakke groepen te verzachten. Nadat de miljoenennota vanmiddag per ongeluk al op internet stond, besloot het kabinet ook alle afzonderlijke begrotingen bekend te maken. Uit de voorstellen blijkt onder meer dat in het buitenlands beleid meer dan vroeger het Nederlands belang centraal komt te staan. Er wordt minder geld uitgetrokken voor noodhulp en Nederlandse gevangenen in het buitenland krijgen minder aandacht.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 In de klimopzaak werden panden goedkoop gekocht en voor veel meer doorverkocht aan de opdrachtgevers Bouwfonds en Philips. De betrokken vastgoedhandelaren staken het verschil in eigen zak. Een Franse zakenman zal de boetes betalen van Nederlandse vrouwen die vrijwillig een boerka dragen. Rachid Nekas zei in Edit NL van RTL dat het boerkaverbod in strijd is met de Europese grondrechten. Om die reden betaalt hij ook al de boetes in andere landen. De Fransman heeft voor dat doel een fonds van een miljoen euro opgericht. Minister Donner komt met een wetsvoorstel waarin het dragen van gezichtsbedekkende kleding wordt verboden. Op het dragen van een boerka komt een boete te staan van maximaal 380 euro.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 En de Franse schrijver Michel Welbeck is terecht. Deze week kwam hij niet opdagen op een promotietour in Nederland en Vlaanderen. En dat leidde tot ongerustheid. Ook al omdat hij sinds eind juni niet had gereageerd op e-mails. De Franse uitgever van Welbeck heeft hem opgespoord, zegt zijn vertaler. De schrijver zou de afspraken in Nederland en Vlaanderen zijn vergeten. Het weer opklaringen, de temperatuur daalt vannacht in het binnenland naar een graad of 7 en er ontstaan mistbanken. Morgen is het vrij zonnig, in de middag in het zuidwesten kans op lichte regen en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Voor meer nieuws over de miljoenennota zit hier Bert van Sloten. En het laatste nieuws behelst vooral dat bedrijf in Rosmalen. Dat is het bedrijf Veset Base. Dat bestaat drie jaar en te helpen organisaties met het ontwikkelen en online publiceren van bestanden. Ze hebben daarbij dus ook het ministerie van Financiën geholpen. Het bedrijf heeft onder andere gewerkt voor bedrijven en instellingen... zoals Unicef, Gamma Holding, de Rabobank en dus ook voor de Rijksoverheid. Ze publiceren sinds een aantal jaren trouwens al de miljoenennota van het ministerie... En dit jaar was die publicatie heel bijzonder omdat de bezoeker via trefwoorden zou kunnen kiezen en daarmee het zoekresultaat steeds kon, verder kon verfijnen. Overigens. Misschien niet zo gek. Ze nemen op dit moment de telefoon niet op. Wie wel de telefoon opneemt, sterker nog via een mooie lijnverbinding tot ons komt... is Wilma Borgman ja, in Den best. Haag. Wilma, uh, ja. jij hebt uh, de begroting van het ministerie met die ingewikkelde naam gelezen. Vroeger noemden we dat verkeer en waterstaat. Ja, ja, dat heet tegenwoordig anders. Hè. Infrastructuur en in milieu heet het, uh, heet het nu. Precies. Ja. Maar het belangrijkste is, wat is het nieuws eruit? Ja, wat zou je verwachten van een uh, VVD-minister van uh, filebestrijding... of een VVD-minister van infrastructuur? De hoofdlijn van Melanie Schultz is het uh, bestrijden van files, inderdaad. En waar ze voor kiest is voor het besteden van de spaarzame euro's um, op de plek waar die het meest rendabel is voor de economie. Dus niet de uh, bij wijze van spreken de uh, fietstunnel in Appelscha, maar liever een extra rijstrook op een snelweg in de Randstad. Um, en die extra rijstroken die komen er inderdaad, want de minister wil overal in de Randstad standaard twee keer vier rijstroken, daar buiten standaard twee keer drie... Um, maar er moeten ook gewoon meer snelwegen worden aangelegd, want ze wil denk ik een record vestigen. In de komende kabinetsperiode moeten er 800 kilometer aan wegen bijkomen. Dat is nog nooit gepresteerd. Eh, niet allemaal nieuw natuurlijk, want er resteert ook veel van het vorige kabinet. Eh, daar wordt in de komende periode 190 kilometer, in het komende jaar 190 kilometer alvast van opgeleverd. Nou, aan de einde van deze kabinetsperiode heeft de minister daar structureel 500 miljoen euro voor ter beschikking. En de bedoeling is daar allemaal van om eh, de file met 20 procent te laten verminderen. En dan denk je misschien, dat is heel veel. Maar dat valt mee, er is maar weinig voor nodig. De ervaring leert, zo schrijft minister Schults dat 1% minder autoverkeer leidt tot 10% minder files. Nou, dat, zijn de, dat is echt voor op dit moment het belangrijkste punt van dit ministerie. Uh, je kunt wel zeggen dat in vergelijking met andere ministeries... dit een begroting is met weinig slecht nieuws voor de burger. Dat is ook wel heel prettig. Wilma, dankjewel. We dus houden het natuurlijk de hele avond bij. We zijn nog steeds aan het lezen en aan het grasduinen in al die begrotingen. Maar ja, u houdt hem natuurlijk afgestemd hier op Radio 1... want dan bent u op de hoogte van het laatste nieuws heel snel. Zodanig is het tijd voor twee dingen en de verkeers Informatie is opgelost. Professor Willem Verbeke, als ambitieuze sales professional, zoek ik de beste academische salesopleiding van Nederland. Ruim 15 jaar leidt het Instituut voor Sales en Account Management succesvolle sales professionals op. Wij zijn de marktleider in academische salesopleidingen. Dat is precies wat ik zoek. SMS Sales naar 2211 of kijk op isam.nl. Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op bruinzeelparket.nl Horens? Het hangt in de lucht. Klinkend nazomervoordeel. Dat zijn de Honda nazomerdeals.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 Margriet Rijntjes. Een heel goede In deze uitzending nieuwe minister van Vrede. En meer orgaandonaties door nieuwe methoden. Maar we beginnen met voetbal. PSV speelt namelijk tegen Legia Warschau. En Ronald van der Geer die volgt die wedstrijd. Zo te horen is de tweede helft begonnen. De tweede helft is al zeven minuten bezig. En ook PSV is op zoek naar twee dingen. Maar heeft tot nu toe pas één ingeschoten. PSV staat nog maar met 1-0 voor. Tegen Legia Warschau was in de eerste helft de heer en meester creëerde ook best wat mogelijkheden. Maar ik moet eerlijk zeggen, in de tweede helft zijn de Polen wat sterker. En al twee kansen, een schot van goal net naast. En een kopbal zojuist gezien van Komovski ook maar net naast de goal van PSV. Oftewel Legia dringt aan en PSV krijgt het wat lastiger in een wedstrijd waarin het in de eerste helft een overwicht had. 1-0 is wel de voorsprong door een goal in de 21ste minuut gemaakt door Dries Mertens. Twee dingen. Sinds vandaag hebben we een nieuw ministerie, het ministerie van Vrede. Het stond niet in de auto hoor. Nee, het is een initiatief van IKV Pax Christi. En bij mij te gast de vanmorgen beëdigde minister van dit ministerie. En dat is Jan Terlouw, oud-D66-minister en schrijver. Goedenavond, meneer Terlouw. Goedenavond, mevrouw Margreet. <laughs> Gefeliciteerd hè, met die <laughs> nieuwe baan. Ja, het is natuurlijk een, een grapje over een serieus onderwerp. Ja, want het is een, ik zal het even uitleggen... een virtueel ministerie in het kader van de 45ste Vredesweek. Die begint zaterdag. Um, en de directeur van IKV Pax Christi, dat is Freek Landmeijer... die heeft ons verteld waarom ze u naam nou als minister hebben gevraagd. Even luisteren. Wat het mooie is aan de heer Terlouw... is dat hij uh, natuurlijk heel veel wijsheid meebrengt. levenswijsheid uh, gerespecteerd is. En uh, je zou kunnen zeggen... Uh, ja, vrede van zijn, van zijn lelijke kanten en van zijn mooie kanten kent. En uh, als ex-politicus weet hij ook uh, heel goed... wat politici voor vrede kunnen betekenen. Daarnaast heeft hij natuurlijk uh, in zijn jeugd... zoals hij zelf ook zegt, ja, veel gevolgen van de oorlog meegemaakt. En hij is natuurlijk als schrijver ook heel erg bewust... van het, de waarde van het vrije woord. Waarom heeft u ja gezegd toen, uh, toen ze u vroegen omdat je tegen zo'n belangrijk initiatief, IKW ik Pax Christi, die al jarenlang zich inzet over de hele wereld voor vredesinitiatieven, als die je zoiets vragen en je denkt, ja, dit kan iets betekenen mm -hmm. aan aandacht, dan kun je daar geen nee tegen zeggen. Want vrede en veiligheid voor mensen, dat is toch wel een van de belangrijkste dingen die er zijn. Yeah. Ja, want dat, daar refereert ook Freek Landmeijer aan. Hè? Die zegt, euh, meneer Terlouw weet als geen ander euh, ja, hoe een oorlog iemand kan vormen. U heeft zelf ook in uw toespraak gezegd... mijn denken en handelen is voor altijd bepaald door die oorlog. Waar merkt u dat dan aan, concreet? Dat, dat merk je eraan dat ik me bijvoorbeeld altijd ervan bewust ben... hoe belangrijk het is om in een rechtsstaat te leven. Ik heb nog altijd op mijn netvlies of in mijn oren, of hoe je het wilt noemen... Dat je de overheid niet kunt vertrouwen. Dat de overheid naar willekeur je vader kan oppakken. Want ik was kind natuurlijk in de mm -hmm. oorlog. Ja. De onzekerheid om te moeten leven met een overheid die eigenlijk je vijand is. En, en als dus mensen niet gaan stemmen, dan word ik er altijd een beetje boos van. Dan zeg ik, weet toch, weet toch wat je hebt hier. En bedenk hoeveel landen er zijn waar je het niet hebt. En waar je onveilig bent vanwege je eigen overheid. Om maar eens wat te noemen. Ja. En in wat, op wat voor manier wordt uw handelen bepaald door de geschiedenis? Behalve dan dat u gaat stemmen. Nou ja, ik heb natuurlijk een vrij lange politieke carrière achter me. Ja, en had wat daarmee Zowel te maken? Dat u inderdaad als minister wat wilde betekenen... Daarin ook. Ik hoop dat ik dat altijd heb geprobeerd te doen. Je wordt dan wel geremd door de realiteit, dat weten we allemaal. Je idealen die worden voortdurend bijgesteld door de noodzaak om compromissen te sluiten. Je kunt lang niet alles bereiken wat je wilt. Je loopt tegen de harde realiteit op. Maar goed, blijf proberen. Ja. En nu ik alweer lang met pensioen ben word ik weer radicaler en idealistischer, zeg maar. Omdat ik niet word geremd door de realiteit. Nee. En wat kunt u dan nu als minister van Vrede... want dat bent u het komend jaar. Wat gaat u doen? Ik ga op initiatief van IKV Pax Christi... in de komende Vredesweek een aantal dingen doen... op scholen met leerlingen discussiëren... een toespraak hou in de kloosterkerk... en naar de Nacht van de Democratie enzovoort. Mm -hmm. uh, af en toe wat in de publiciteit, zoals op dit moment. En verder... Ja, na die Vredesweek zal dat sterk afnemen, maar misschien dat in de loop van het jaar af en toe nog eens een beroep op me wordt gedaan. En als ik kan bijdragen aan bewustwording, hoe belangrijk het is dat we ophouden met al die volstrekte nonsens als uh, semi-automatische en helemaal automatische wapens beschikbaar maken voor mensen. Wat is dat voor onzin? Wat is het voor onzin dat we een wapenhandel toestaan vanwege de economie... waarmee volkeren die die wapenen niet kunnen maken elkaar aan flarden schieten... en dan sturen we de artsen zonder grenzen en het Rode Kruis erheen om ze op te lappen. Wat is dat voor onzin? Dat soort dingen moeten gezegd worden, en ik zeg ze graag... en wie weet holt de druppel de stenen uit en gaan we van liever wat redelijker... want dat is het toch eigenlijk redelijker als mensen met elkaar om. Ja, want die gedrevenheid hè, die ik u nu hoor zeggen allemaal, die eh, doet mij denken aan 30 jaar geleden toen u minister was van Economische Zaken trouwens. En u sprak toen tijdens een D66-congres over kernwapens. Even luisteren naar toen. De doelstelling is om te komen tot wapenbeperkende overeenkomsten met het Washoe-pact. Daar gaat het om en daar is alle andere, zijn alle andere zaken aan ondergeschikt. Naar beneden met die bewapeningsspiraal en niet omhoog. Dat is de doelstelling en ik heb nog geen D66er gezien die het daar niet mee eens is. Ja, want u zegt net, hè, dit is 30 jaar geleden, ik kan nu inmiddels, ben ik gepensioneerd, ik hoor u lachen trouwens om uzelf. Ja, hè? ja ik, ik was zeer verrast hierdoor door dit citaat. Ja, maar u zegt ook, ja, nu kan ik veel vrijer spreken, ik, kan natuurlijk, hè, ik heb nu geen partijdiscipline meer. Maar is het zo dat u, als u nu het ministerie van Vrede echt zou hebben, dat u bepaalde maatregelen zou willen doorvoeren, die u toen niet Oost. heeft kunnen doorvoeren bijvoorbeeld? Ja, ik, ik hoor met vreugde dat ik het toen dus ook al zei, ja. uh, maar geremd werd natuurlijk door de realiteit, zo is het altijd in de politiek. Politiek is een moeilijk vak. Stel nu dat er, een minister, dat er echt een minister van Vrede zou zijn in het kabinet, stel dat ik dat was, dan zou ik denk ik, iedere maatregel die een collega voorstelde in de ministerraad, proberen om een vredestoets daaraan te hechten. Zeggen, laten we nou eventjes ons afvragen... wat betekent dit voor de vrede op de wereld? Is het daar slecht voor, is het daar goed voor of is het neutraal? En laten we kijken of we het bij kunnen stellen... in de richting van meer vrede en minder onrecht... en minder lijden voor mensen in de wereld... meer mensenrechten handhaven enzovoort. Ik hoorde net de miljoenennota in uw nieuwsbrief... dat er zou meer naar het belang van Nederland worden gekeken... Ja, wacht even. Mag dat als je daarmee mensenrechten minder hoog houdt? Ik, dat hoorde ik niet precies zo zeggen, maar de gedachte ging even door mijn hoofd. Wat is nou eigenlijk belangrijker? Het Nederlandse belang... of het handhaven van mensenrechten in de hele wereld en daaraan bijdragen? Ja, want u noemde nu zelf hè, die bewapening. Maar wat zijn nou andere onderwerpen die u dagelijks buiten gewoon ergen... omdat u dus inderdaad dan denkt, die zou niet door mijn toets komen, de vredestoets... Ja, we leven natuurlijk met het primaat van de economie. Dat, dat heb ik, ik, ik hou me veel meer met ecologie bezig dan met vrede. Door ja, Die onderwerpen heb ik nu eenmaal altijd gedaan. En dan zie je dat altijd de economie wint. Altijd is het nodig dat de economie minstens floreert. Dus wapenhandel en het produceren van wapenen... het verkopen aan volkeren die die wapenen niet zelf kunnen maken... dat heeft altijd prioriteit vanwege de economische belangen dat zouden we toch eens wat moeten matigen. Ook als je kijkt wat voor schade het aanricht... het is natuurlijk veel belangrijker voor... Ja, het is toch onzegbaar dat mensen hun kinderen voor hun ogen zien vermoorden... dat laten wij als mensen gebeuren. Niet één keer, constant. Dat we dat laten gebeuren... Vanwege onder andere een behoorlijk vrije wapenhandel, die weer nodig is voor de economie. Daar kunnen we toch eens iets harder over nadenken ja. hoe we dat af kunnen remmen. Nou bent u natuurlijk zelf ook minister van Economische Zaken geweest. U heeft natuurlijk ook zelf voor dat soort dilemma's gestaan. Hè? Dat heb ik, het was allemaal niet zo lang, maar zeker. En dat is die realiteit waar je idealen een beetje op stuk lopen. Dat is die noodzaak in de politiek. En zo is politiek nou eenmaal dat je altijd compromissen ja. moet sluiten met de werkelijkheid. En dat heb ik natuurlijk ook gedaan. Ja. En dus is het reëel dan, dat, hè, hoe goed bedoeld dit initiatief natuurlijk ook is. En u gaat uh, jongeren spreken en u gaat spreekbeurten houden. Gaat dit iets veranderen? Er is natuurlijk geen sprake van dat na die vredesweek het ineens allemaal in orde is. Je kunt hoogstens hopen dat door hier steeds maar weer aandacht voor te vragen... de druppel de steen laten uithollen. En dat die jaar na jaar dit te doen het een klein beetje helpt. Helaas is de realiteit dat dat het beste is wat je kunt verwachten. Het meeste wat je kunt verwachten. Ja. Ik, uh, ik wens u ontzettend veel succes met uw ministerschap het komend jaar. Want het duurt een jaar. Hè? Ik bedoel, die, die vredesweken duurt een week. Maar uw ministerschap gaat u een, een jaar invullen. Ik geloof dat het een jaar gaat duren. En als men een beroep op me doet in februari, zal ik maar zeggen... dan hoop ik er te zijn om, om daaraan tegemoet te komen. Ja. Dank, meneer Jan Terlouw, voor, uh, voor dit gesprek. En succes dank nogmaals. Jan Dank. Terlouw sprak ik. De nieuwe minister dus van vrede. En een initiatief is dat van IKV Pax Christi. Ja, en uh, nou, voetbal is geen vrede, zeggen ze, toch? Ronald van der Gier, hoe staat het met PSP? Nou, het is wel vreedzaam hoor. Ja, uh, na 63 minuten is het nog altijd 1-0. Nu gaat PSV aanvallen. Misschien dat de tweede eraan komt als Strootman randstras op het gebied kan gaan schieten. Nee, kan die niet. Wordt gesmord door uh, de Poolse verdediger, dat, uh, of die poging. Moet eerlijk zeggen dat de Polen dus uit de schulp zijn gekomen met enige regelmaat op de PSV helft actief zijn. Het is nu een echte wedstrijd. Het echte overwicht van PSV is weg. Kansen aan beide kanten, maar nog altijd die 1-0 voorsprong voor PSV door die vroege goal van Dries Mertens. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margreet Reintjes. Als artsen nabestaanden op een andere manier benaderen... dan zijn zij veel vaker bereid mee te werken aan orgaandonatie. Zelfs twee keer zo vaak als nu. Dat bleek deze week uit onderzoek. Te gast, de intensive care arts Marije Smit. Goedenavond. Goedenavond. U heeft artsen bijgeschoold... Uh, en het gaat om het volgende. Als het niet duidelijk is of iemand donor wil zijn... Um, maar die ligt in een ziekenhuis en die gaat dood... dan moeten nabestaanden beslissen of zo iemand organen wil afstaan. Ja. En u heeft nu een nieuwe methode ontwikkeld... waardoor er veel meer nabestaanden zeggen ja, dat is goed. Ja, het gaat om patiënten die op een intensive care afdeling liggen... die hersendood raken. Ja. Uh, en uh, mensen die niet geregistreerd zijn, zoals u zei, in het donorregister. Op zo'n moment vragen wij uh, de familie... Uh, om toestemming voor orgaandonatie. En van oudsher blijkt dat, dat eigenlijk maar een derde van, uh, van de families... Die, die deze moeilijke vraag uh, op een moeilijk moment gesteld krijgen... Uh, toestemming geeft. Mm -hmm. Terwijl wij nu uh, uh, met het masterplan orgaandonatie... Wat, wat we hier in de regio hebben uh, gedaan de afgelopen twee jaar... Groningen? Ja. in Groningen, uh, merken dat, uh, dat als je er meer aandacht aan besteedt... of op het een andere manier vraagt... dat dat, die, dat toestemmingspercentage drastisch... Omhoog, uh, gaat. Ja, en wat verandert er dan aan de manier waarop iemand wordt benaderd? Um, we proberen uh, de, de artsen die de gesprekken verrichten uh, uh, meer te trainen om uh, zich comfortabel te voelen met het stellen van deze moeilijke vraag. Ja. Um, en maar, uh, maar ook op het gebied van orgaandonatie dat, dat als er informatie gevraagd wordt door de familie, dat je dat makkelijk kan geven of kan verwijzen uh, naar bijvoorbeeld de transplantatiecoördinator voor meer informatie. Zodat mensen een volledig beeld kunnen krijgen en, en ook gefundeerd hun beslissing kunnen ja, maken. Ja. Maar uh, het eerste wat u noemde, is natuurlijk heel belangrijk, dat die arts zelf uh, zich comfortabel voelt bij ja. de vraag. Hoe leer je ja. dat? Um, ik, dat, dat is uh, dat, door te trainen, denk ik. Maar hoe leer je dat dan? Wat we doen in de trainingen is, is uh, uh, met acteurs trainen we. En dan trainen we de gesprekken zoals die zouden kunnen voorkomen. En van, van uh, hoe, hoe uh, ga je het gesprek in? Uh, hoe stel je de vraag? En, en hoe reageer je ook op, op, op de familie ja. uh, met, met hun verdriet op dat moment? Dus het is eigenlijk vlieguren maken als het ware met dit soort gesprekken voeren? In eerste instantie. En, en, en ook dat je... Uh, we geven natuurlijk tips over hoe je dingen handig uh, kan ja, aanpakken. Noem eens een tip. Wat, wat we zeggen is... kijk, men, je, ge, je hebt mensen uh, ontzettend slecht nieuws te vertellen. Want hun geliefde gaat overlijden. Dat, ja. dat, dat is de belangrijkste boodschap. En los daarvan en ook daarna is de vraag om orgaandonatie. Die, staat, die, die willen we daar echt los, los van koppelen. Want het één, uh, het één is, is echt het slechte nieuws die je brengt. En daarna vraag je ook mensen nog om iets voor jou uh, te, ja. te doen of te geven. of he, voor, voor het maatschappelijk belang. Um, en, en komt dat dan in hetzelfde gesprek ter sprake? Nee, dat proberen we dus los te koppelen. Okay. Dus wat, wat we doen is, we, we proberen dat duidelijk te scheiden... door bijvoorbeeld eerst het slecht nieuwsgesprek te, te, te vertellen... en dan uh, te zeggen van, nou, we willen u strakjes nog opnieuw spreken... en nog wat vragen. Uh, en dan, dan wordt er eventueel een nieuw gesprek gepland. Of het wordt als, als een uh, uh, duidelijke scheiding in één gesprek gepland. Ja, ja. Mensen worden als het ware een beetje voorbereid... Ja, en wat, wat opvalt, en dat is, uh, dat is recent uh, ons overkomen... Dat, dat we deze scheiding hebben uh, gedaan. En met name omdat we de familie ruimte wilden geven... ook om hun verdriet uh, uh, uh, te uiten. Uh, dat de familie vanzelf, nog voordat wij de kans hadden... Om, om het volgende gesprek te voeren en de vraag te stellen... naar ons toe kwam en zeiden van... we weten wat u wilt gaan vragen, denken we. Mm -hmm. En uh, het gaat over orgaandonatie en wij willen daar graag aan meewerken. Ja. ja. Nou is het zo dat, dat voor nabestaanden, u zei dat, dat is natuurlijk uiteraard zo... een ontzettend emotioneel moment is. Ja. Um, in een fragment van Caro's Damocles, een documentaireprogramma van een geleden... vertelt een vader van een overleden meisje... dat zij gevraagd werden inderdaad om mee te werken aan donatie. Dit vertelt hij erover. En toen vroeg hij eigenlijk of we de niertjes afhouden staan. Toen hebben we elkaar hebben aangekeken en toen hebben we gezegd... nou, Marielle is een type die graag geeft... Dus uit, uh, uit dat oogpunt hebben we gezegd van nou, laten we dat maar doen. Dus die ging met ons Mariel, ging die dus weg. En hij liet ons daarachter in dat kamertje. We hebben daar een, een minuten en een half uur hebben we daar gestaan. Uh, geen stoel, uh, geen kop koffie, uh, geen opvang, totaal niets. Nee, dit gebeurde in de jaren zeventig. Dit is toch ondenkbaar, hè? alleen gelaten op de gang, mag ik toch hopen. Ja, daar, daar schrik ik heel erg van. Want ik vind wat, wat, wat de meneer vertelt over zijn dochter... vind ik, vind ik heel mooi klinken. Uh, hè, dit is wat Marielle gewild ja. zou hebben. En je doet iets ontzettend goeds uh, als ouders en iets ontzettend moeilijks. En daar hoort natuurlijk goede opvang bij en begeleiding. En, uh, en, uh, en uh, dit vind ik verschrikkelijk om te horen. Ja. Lang geleden was het, dus we gaan er maar vanuit dat dat niet meer zo is. Dat u al die collega's van u goed opleidt. Nou heeft u zelf als arts natuurlijk ook heel veel van dit soort gesprekken gevoerd. Hè? Hoe bereid je je daarop voor? Um, de, de, dat, is, dat is moeilijk. Uh, wa, wa, wat, zo, wat vaak zo is, en waar ik ook persoonlijk uh, voor ben... is dat je uh, als intensivist op de intensive care... natuurlijk de patiënt uh, langer behandelt. Ja, en, dat is een arts, hè? Uh, precies, in precies. In eerste instantie uh, behandel je natuurlijk de patiënt... en doe je alles eraan om uh, dat zo goed mogelijk te doen. En op een gegeven moment is het voor voor uh, een teambeslissing of, of, of he, dat je helaas moet constateren dat je een patiënt ja. niet kan redden. Nee. En dat is uh, uh, in, in die eerste fase van dat je de patiënt behandelt, uh, heb je natuurlijk al contacten met de familie en hou je ze op de hoogte van, van hoe de toestand ja. is van van. Maar goed, van iedereen momenten. heeft hoop natuurlijk en dan komt u daar binnen ja. ja. en dan uh, ja. heeft u in de in de gang uw collega's aangekeken en gedacht oh ik moet het gaan vertellen wat een ja. hoe bereid je, ja. je daarop voor? Je, je spreekt onderling met collega's. Zo'n beslissing uh, wordt nooit uh, alleen genomen, maar in teamverband. En wat we doen is, uh, is dat uh, samen met de verpleegkundige die voor de patiënt zorgt... Uh, heel zorgvuldig bespreken... Uh, dat nee, we, maar dat... ik bedoel eigenlijk, sorry dat ik u interrompeer... maar heeft u bij wijze van spreken al een zin in uw hoofd? Uw eerste zin naar die mensen dat u dat oefent voor, voor, de, voor de spiegel in de wc? Nee, die zin die kan wisselen, maar het komt eigenlijk altijd op hetzelfde neer... dat je de mensen vertelt, direct en eerlijk, dat je heel slecht nieuws ja. voor ze hebt... en dat de patiënt gaat overlijden. Ja. En dat is, dat is moeilijk, maar dat, dat, daar moet je mee beginnen. Nou is het zo dat uh, de vader die we net hoorden in die documentaire, die Damocles documentaire... dat uh, die heeft meegewerkt, maar ook zegt... Ja, eigenlijk wil ik absoluut niet weten wie die nier van mijn dochter heeft gekregen. Hij zegt daar dit over. Je vraagt je op een gegeven moment wel af wie zou hem gekregen hebben. Maar ik heb op een gegeven moment gezegd... Ik, ik zou het niet eens willen weten. Uh, dat er misschien mensen zijn die, die, die, die, die, die ja, alcohol gebruiken, uh, drugs gebruiken... en als ik dan achteraf weet, die loopt met onze Marielle de Nier... Nou, dan, dan, dan, dan zou me dat heel veel pijn doen. Ja, herkent u dit? Dat uh, mensen daar ook bang voor zijn. Dat ze eigenlijk denken, ja, nou, maar wie, nou, nou, wie gaat het dan eigenlijk? Yeah. Dit orgaan van mijn dierbare persoon. Ja, dat, is, dat, is, uh, dat weten wij op het moment uh, dat we de vraag stellen uh, ook niet. En ik kan me het heel goed voorstellen. Uh, en wat, we, wat, wat ik weet dat uh, gedaan wordt, is dat er achteraf eventueel aan de familie, als ze daar prijs op stellen, wel wordt bericht uh, uh, hoe het is gegaan met de organen van de van de, van de geliefde die het gedoneerd heeft. Mm -hmm. Maar daar wordt uh, uh, niet de details uh, bij nee. verteld... zoals meneer uh, daar bang voor is. Nee, maar goed, dat is natuurlijk altijd een afweging inderdaad, van nabestaanden... of ze überhaupt willen meewerken omdat het aan iemand gaat... waar ze zich misschien wel helemaal niet zo lang bij voelen. Maar dat hoort u niet per se terug. Nee, uh, nee, nee. Daar, weten, daar hebben wij geen informatie over nee. op dat moment. Nee. Nou heb ik tot slot nog één fragmentje van een uh, vrouw... die ik uh, een paar maanden geleden sprak, een nierpatiënte. Esther-Claire Sassabonen. Zij heeft een nier uh, gekregen, een donornier. Uh, en zegt, ik ga de nabestaanden een brief sturen. En dit schrijft ze, zegt ze. Dat, ja, dat ik ze heel erg dankbaar ben. En dat ik niet weet of die persoon zelf... of dat zij de beslissing hebben gemaakt. Maar dat het een goede is geweest. En dat, ze, ja, dat een stukje van hen dierbare in mij voortleeft... Misschien is dat een troost. Is dit iets wat uw nabestaanden, als u ze probeert ja, toch te overtuigen, vertelt? Dit soort dingen, hoe blij ze zijn? Ja, en, en we vertellen ook over dat er, mensen, dat er veel mensen in Nederland op de wachtlijst staan. Dat die wachtlijsten groeien. Dat er een groot tekort is. En dat het voor mensen die zo'n orgaan mogen ontvangen... ontzettend waardevol kan zijn. En, uh, en, en, en uh, die daar een nieuw leven mee krijgen. Ja. En dat biedt soms troost. En uiteindelijk is dus hoe eerder, hoe beter mensen worden voorbereid... blijkt uit jullie nieuwe methode. Hartelijk dank, Marije Smit, de arts dus op de Intensive Care in het uh, UMC Groningen. Dank u wel. eerder benaderen dus. Ja, um, dit was alweer Twee Dingen voor vanavond. Morgenavond, 8 uur, zijn we er weer. En op onze site kunt u eventueel reacties achterlaten... of dit gesprek of het voorgaande gesprek terugluisteren. Ga naar tweedingen.nl. Straks... Uh, langs de lijn van de NOS, want er wordt gevoetbald. Maar nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Bert van Sloot. Radio 1, het NOS-journaal. Het kabinet is van plan aandoeningen waarvan mensen niet echt ziek zijn... uit het basispakket te halen. De maatregel die moet ingaan in 2015 is een van de manieren... waarop het kabinet de stijging van de kosten in de zorg wil beperken. Dat blijkt uit de begroting die vanavond openbaar is gemaakt. Allerlei ingrepen in het basispakket waren al eerder aangekondigd. Het kabinet komt wel met maatregelen... om de inkomenseffecten voor zwakke groepen te verzachten. Uit de begroting blijkt verder onder meer dat defensie door de bezuinigingen... volgend jaar minder inzetbaar zal zijn. In het buitenlandsbeleid komt meer dan vroeger... het Nederlands Belang centraal te staan. En er is nog veel meer nieuws uit Den Haag. Bijvoorbeeld over de begroting van het Koninklijk Huis. Margreet Boer heeft die gelezen. Margreet, wat staat daarin? Nou, het Koninklijk Huis heeft tegenwoordig een eigen website. Het hebben ze al een aantal jaren, een jaar of zes. www.koninklijkhuis.nl daar staan foto's op van de koningin en van uh, prinses Maxima Willem-Alexander. De agenda staat erop. En die website ja, die is aan vernieuwing toe, staat in de begroting. En daar wordt dus extra geld voor uitgetrokken: zo'n 300.000 euro. Uh, dan kun je straks andere foto's, betere foto's en video's kijken... en dat soort dingen. Dus het is een vernieuwing van de website. Dat is eigenlijk een uh, kostenpost die opmerkelijk is. Verder verandert er niet zo heel veel... als je kijkt naar de uitgaven voor het Koninklijk Huis. gaat ietsje meer geld naar de grondwettelijke uitkering. Hè? De, de uitkering die de koningin krijgt, maar dat is eigenlijk een indexering. En verder uh, blijft dat eigenlijk allemaal hetzelfde. Hetzelfde geld voor personeel, voor uh, koetsen, wagens, het regeringsvliegtuig. Daar wordt dus uh, niet op bezuinigd, maar er gaat ook niet extra geld naartoe. Nee, nieuwe website... Daar zijn ze heel goed in tegenwoordig in Den Haag. Dat is het Koninklijk Huis. En dan hebben we ook nog het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het ministerie van minister Donner. Heeft hij nog nieuwe dingen voor de mensen in petto? Nou, minister Donner gaat eigenlijk over heel veel. Hè. Die gaat over de overheid, rijkgemeenten, provincies... over uh, integratie en over wonen. En ja, er zijn wat uh, kleine dingetjes. Bijvoorbeeld ons paspoort, daar gaat uh, deze minister ook over. Die is nu uh, vijf jaar geldig en dat wordt tien jaar. Dus dan hoef je iets minder vaak toch uh, geld te betalen voor je paspoort. Uh, verder heeft hij toch ook weer, en dat is misschien wel opmerkelijk gezegd, dat de overheid zich meer wil gaan richten op elektronische dienstverlening. Nou, dan denk je dus meteen weer aan DigiNotar en al die dingen. Maar dat is toch iets wat voor de komende jaren bij Binnenlandse Zaken echt een speerpunt wordt. Uh, kijken we naar integratie. Ja, dan wisten we toch ook al veel dingen. Inburgeraars moeten vanaf 2016 zelf gaan betalen hè, voor hun inburgering. Uh, komen strengere eisen om Nederlander te worden? Dat wetsvoorstel zit morgen in de ministerraad, staat nu ook in de begroting. En kijk je naar de woningmarkt, dat valt ook onder minister Donner... dan weten we eigenlijk ook al wel heel veel. Bijvoorbeeld dat de huurtoeslag omlaag gaat vanaf 1 januari 2012. En ja, vanaf volgend jaar kun je ook geen subsidie meer aanvragen voor isolatie van je huis... of voor zonnepanelen en dat soort dingen. En als je je huis wilt verkopen volgend jaar... dan wordt een energielabel echt verplicht vanaf 1 juli 2012. Goed, dat staat er allemaal in de begroting Binnenlandse Zaken. Dank je wel, Margreet Boer. Goed, we uh, blijven u op de hoogte houden. Natuurlijk hier op deze zender, de nieuws- en sportzender. En uh, de laatste informatie die gelekt is uh, over het voetbal... hoort u van Jack van Gelder. Lijn, met Jack van Gelder. Goedenavond. Dit wordt zo'n avond waarop Europees gevoetbald wordt in Europa. League door drie uh, ploegen uit Nederland en uh, ik zit te kijken naar PSV. Ik ga u niets verklappen, want daarvoor zit Ronald van der Geer in een niet al te vol stadion, Ronald. Nee, maar een mannetje of 14.000 en dan schat ik het nog wat, wat ruim in. Wel 1600 Polen kijken al, 77 minuten naar het duel tussen PSV en Legia Warschau. Het is 1-0, Het is al in de 21ste minuut gemaakt door Dries Mertens in een fase waarin PSV een overwicht had. En eigenlijk kans op kans creëerde, maar wat ongelukkig was in de afwerking. En Legia had een, een muur opgetrokken voor het eigen strafschopgebied en daar kon PSV het mee doen. Maar in de tweede helft is het spelbeeld toch wel veranderd. Is Legia wat uit de schulp gekropen. En is het gewoon gaan meevoetballen met PSV. Dat ook een tandje lager speelde. Nu over zijn kans voor Wijnaldum. Uiteindelijk niet. Als die wordt diep gestuurd door Ojo. Een van de invallers. Maar Koesjak zit ertussen en tikt de bal over de achterlijn. En dan is het zelfs Wijnaldum die de bal als laatste raakt. En dus is er een doeltrap voor Legia. Dat hij in de tweede helft wel wat mogelijkheden heeft gehad. In de buurt in elk geval is gekomen van Titon. Daar een echte wedstrijd van heeft gemaakt. Niet goed deze wedstrijd. De voorsprong is er nog wel voor. Voor PSV, maar het overwicht is na 45 minuten verdwenen. 1-0 de tussenstand met nu nog 12 minuten. Ja, Ronald, eventjes nog over die toeschouwers. Hoe kan dat dat er zo weinig mensen zijn in Eindhoven? Daar gingen normaal gesproken de fabrieken dicht... en gingen ze allemaal kijken bij PSV. Ja, met name in de Champions League, Jack. Toen uh, PSV in de Champions League speelde... Uh, ja, we gingen de kaarten van hand tot hand. Maar eenmaal in de Europa League aangekomen... is het enthousiasme toch een stukje minder. En reserveert men het geld met name voor de slotfase van de Europa League... als de echte grote ploegen hier langskomen. Maar als een net zoals het op tv is tussen PSV en de nummer 8 van de Poolse competitie... dan verkies men er toch voor voor een glaasje wijn, een stukje kaas en een toosje... en dan lekker naar die wedstrijd kijken en vooral dat stadion meiden. Dus ja, het is een beetje het probleem wat er natuurlijk de laatste twee jaar al is... bij PSV in de Europa League. Het trekt niet, men is verwend en komt niet af op deze wedstrijd. Oké, okay, we komen straks bij je terug. Nu uh, contact met Arno Vermeulen. Goedenavond, Arno. Jack. Uh, er schijnt iets aan de hand te zijn in Amsterdam. Kan je daar iets over vertellen? Ik kan me het niet voorstellen, Jack. Want als het ergens rustig is, is het altijd bij, uh, bij Ajax. nee. Het is natuurlijk uh, redelijk uh, opvallend nieuws uh, wat vandaag bekend werd dat afgelopen dinsdag toen de raad van commissarissen voor het eerst uh, in de aanwezigheid van Johan Cruijff uh, bij elkaar kwam in Amsterdam. Dat daar plotseling wat uh, ongenode gasten ook aangesloten waren. Uh, waaronder in ieder geval het meest opvallend Tjöla Ling. Iemand die uh, directeur beijdigd zou willen worden waarvan iedereen al dacht dat het hoofdstuk eigenlijk uh, gesloten was. Maar hij was in het gezelschap van Johan Cruijff samen met Dennis Bergkamp. En Wim uh, Jonk heeft ervoor gezorgd dat die vergadering natuurlijk een uh, ander kracht kreeg uh, dan normaal. Uh, even voor alle duidelijkheid, je zegt ongenode gasten. Maar Bergkamp en Jonk stonden op de lijst om als een van de punten uh, hun uh, verhaal te vertellen over, de toekom of, over letterlijk het trainingscomplex en datgene wat er gebeurt op de toekomst. Dat was een agenda. Ja, de, de, e de enige ongenode gast was dus in eigenlijk Tjöla Ling. Uh, dat komt heel vreemd over. Hè? Iemand die is afgewezen door de raad van commissarissen, door Johan werd voorgesteld. Daar stond een dikke streep doorheen. Hoe werd daar dus op gereageerd? Nou, uh, men schrok eigenlijk wel even. En ze hebben op het punt gestaan... de aanwezige leden van de Raad van commissarissen om de beveiliging uh, te bellen. Dat zegt me eigenlijk wel, uh, wel veel. Dat heeft men op dat moment uh, uh, niet gedaan... Uh, dus toen is, is men wel begonnen met praten. Uh, het is wel zo dat Edgar Davids mocht de agenda samenstellen. Had het ook gedaan. En toen bleek dat die agenda niet gevolgd werd. En dat er dus andere agendapunten voorbij kwamen. Hè. Waarom uh, Ling uh, wel of geen directeur zou zijn. Toen heeft uh, Davids besloten om te stoppen. En die is uh, vertrokken. Hij heeft dat wel overlegd met uh, Ten Haven, De voorzitter van de Raad van Commissarissen. En uiteindelijk is dus uh, uh, Edgar Davids weggegaan. En dat betekent ook dat deze vergadering uh, tot stilstand kwam. Daarna is er nog wel even uh, nagesproken. Uh, maar die vergadering heeft wat korter geduurd dan normaal. Dus dat geeft natuurlijk aan dat het allemaal ontzettend op gespannen voet leeft. Davids die toch zomaar ineens uh, vertrekt. Uh, er zou zelfs vooraf een woordenwisseling zijn geweest... Uh, maar de... De juiste bewoordingen lopen een beetje uiteen. Dat is lastig, maar laten we toch zeggen dat het niet in heel goed overleg is gegaan. Hij zou Cruijff iets toegesnauwd hebben en andersom. Davids is toen, is toen vertrokken. En ja, iedereen had de hoop, eigenlijk vooral naar de meeting in Barcelona. Hè, waar natuurlijk iedereen voltallig afgereisd was om met Cruijff te praten. Waar ook afspraken zijn gemaakt over, over etiketten. Hoe men met het belang van Ajax zou omgaan dat dit soort binnenbrandjes uh, niet meer zouden ontstaan. Maar uh, deze binnenbrand is er dus wel... en is misschien zelfs wel een uitslaande brand. Ja, want je zegt het uh, terecht, hè? Uh, iets wat naar buiten komt. Uh, er moeten mensen zijn die er, bij, uh, die er baat bij hebben... om dit naar buiten te laten komen. Het opvallend, tot nu toe uh, is uh, de clubkrant van Cruijff... de Telegraaf, uh, die nog niets heeft gepubliceerd. Dus die kant zou het denk ik stil hebben willen houden. Zouden dan belangen zijn aan de andere kant... om dit naar buiten te laten komen? Of mensen die daar gewoon aan de bar hebben gezeten? Nee, nou ja, dat, dat is... Uh, David is vertrokken en dat, uh, dat viel op. Uh, ja, maar David, uh, even voor alle duidelijkheid: ik weet wat er gebeurd is met David. Er werd dus gehakketakt over de aanwezigheid van Ling. Toen heeft uh, Steven Den Haven gezegd: dan gaan we niet vergaderen. Uh, ik, tik meteen, uh, ik tik hem meteen af. En David heeft toen gezegd: dan ben ik nu ook weg. Ga ik ook niet zitten voor een of andere napraat? Want ik heb, vanavond, ik heb A, nu nog wat dingen te doen. En vanavond heb ik de delegatie met jullie uh, van Olympique Lyonnais te ontvangen. Klopt later nog afspraken, maar het, het ging er ook om dat hij dus vond dat de agenda niet werd gevolgd. Hè? En dat was ook natuurlijk zo, maar het was een uh, agendapunt dat, uh, dat niet besproken zou worden. Nee, uh, wie daar nou precies belang heeft, Jack, dat is ontzettend lastig om daar een, een, een inzicht in te geven. Wat mij wel opvalt, is dat, ik heb veel mensen ook vandaag weer gesproken, dat mensen die Kruip echt een warm hart toedragen, wel erg teleurgesteld zijn in deze actie. Waarom? Omdat het ontzettend veel onrust kan veroorzaken op een moment dat eigenlijk er niet op zit te wachten. Sportief zijn het uh, belangrijke tijden, uh, hoef ik niet te zeggen, Real Madrid, de competitie met PSV. Het gaat eigenlijk op alle fronten natuurlijk heel aardig met Ajax. Er is goed ingekocht in de transferperiode, financieel zijn er nauwelijks perikelen en het zou ook... Ook geen haast zijn om een nieuwe technische man, om een, om een technisch directeur, zeg maar, uh, aan te stellen. Uh, waarom krijgt dus dan op dit moment uh, met Linkomt, ja. In ieder geval vinden mensen rondom Krijf dat niet, dat niet heel prettig. Ik heb wel begrepen... waarom gaat hij daar nou heen? En waarom gaat Ling er nou heen? Nou, beide vinden dat ze nooit antwoord hebben gekregen... op de vraag waarom Ling niet goed genoeg zou zijn om directeur te worden. Ling vindt dat hij daar nooit antwoord op heeft gehad. Hij is door Ten Haven benaderd of hij dat wilde worden. Hij heeft kosten gemaakt, zegt hij... Om een, om een aantal documenten onder andere te vertalen. Daarna heeft hij niets meer van Ajax gehoord. Hij heeft zelf een paar keer gebeld met de vraag of hij teruggebeld kon worden... omdat hij via de media begreep dat hij geen kandidaat... Meer was. En hij zegt, ik heb nooit uitsluitsel gekregen, direct van hij. Dus kom ik dat antwoord maar eens even halen. Jawel, maar en, dan heb je toch een bord voor je kop. Ze willen het niet hebben bij de Raad van Commissarissen. Uh, linksom of rechtsom. En dan ga je toch nog eens een keer langskomen. Of er alsjeblieft uh, toch nog over gesproken kan worden. Dan nou, wil je toch niet meer met enige eigen waarde? Nee, maar uh, ik zeg niet dat ik dat zou doen. En jij nee. misschien ook niet. Maar hij wel. En mensen die hem uh, beter kennen uh, dan wij, qua karakter, zeggen dat past precies bij Link. Dat pikt hij niet. Als hij vindt dat hem, om wat verreden dan ook, in onze ogen misschien volkomen onterecht, maar uh, bij hem dus niet dat hem onrecht wordt aangedaan, dan blijft hij niet achteroverleunen, dan gaat hij erop af en meldt hij zich dus. En Kruif zou qua karakter uh, erg overeenkomen met Link. Vandaar dat Kruif het ook goed vond dat ze natuurlijk samen afgereisd zijn. Want Kruif had natuurlijk ook kunnen zeggen: dat wil ik helemaal niet. Maar uh, hij heeft hem wel meegenomen. En dus sterker beide, nog, gisteravond ik... kwamen ze ook samen weer bij de Amsterdam Arena bij de wedstrijd. Ja, ja. Ik vindt ook nog steeds dat hij de gedroomde kandidaat is en vindt dat hij uh, die directeur zou mogen aanstellen. Hè? Dat is natuurlijk een lange discussie binnen de Raad van Commissarissen. krijg vindt dat hij daar carte blanche op moet hebben. Nou, de Raad van Commissarissen niet. En uh, Link vindt dat hij niet. Elk uh, trouwens vindt dat hij geen antwoord heeft gekregen waarom Link het niet zou kunnen zijn. En bovendien zit Link nog steeds dwars dat twee mensen van de Raad van Commissarissen nooit uh, echt met hem uh, gesproken hebben. Dat hij dus geen echte kans heeft gehad. Dus hij is, zo mag je het wel even noemen, verhaal komen halen. En hij heeft ook nog steeds uh, geld te goed van Ajax, omdat hij dus kosten heeft gemaakt die nooit vergoed zijn. En uh, hij pikt het niet. En. en melden zich dus uh, met kruif daar om maar eens aan te horen wat er nu precies aan de hand is. En dat was natuurlijk voor de Raad van Commissarissen wel even nou bueno, We gaan er zo over door, want misschien ook aardig is om te vermelden... dat uh, deze huidige Raad van Commissarissen een slecht advies overling heeft gekregen... van de vorige algemeen directeur. Dus kortom, er speelde wel wat. Gaan we zo over verder. We hebben weer nieuws uit Den Haag. Want uh, waar, waar gelekt wordt, daar uh, zijn we bij. Uh, Bert Versloten, wat is het nieuws nu? Nou, het, het nieuws is dat uh, premier Rutte van zich heeft laten uh, horen. Die moest namelijk uh, verantwoording afleggen, vond een meerderheid in de Tweede wat zeg ik? De voltallige Tweede Kamer We wilde weten hoe het in elkaar zit. En Margreet Boer uh, in Den Haag. Uh, er is een brief gekomen van de premier. Wat staat erin? Ja, een klein briefje, hoor. Een A4'tje, maar die is lang niet volgeschreven. En daarin zegt de premier, dit had niet mogen gebeuren. Uh, dat zijn eigenlijk de woorden die je eraan wijten, terwijl de Kamer sprak he, over ontzettend klunzig en stom en al dat soort woorden... Uh, de minister-president heeft ook uitgezocht hoe het is gebeurd. En dan staat er in het briefje door een menselijke fout. En die fout is uh, gebeurd bij een extern bedrijf. Dat bedrijf moest zorgen dat morgen die miljoenennota... en de andere stuk op internet zouden komen. Dat is een bedrijf uit Rosmalen, hè? Ja, en dat staat hier niet in. Hier hebben ze het over een extern bedrijf, maar inderdaad. En een medewerker van dat bedrijf... die heeft vandaag dus het bestand van de miljoenennota... in een verkeerde map gestopt. Ach, en toen kon iedereen het dus meteen lezen. En dan schrijft dus de premier... dit had niet mogen gebeuren. Nu zijn dus... Uh, Daarom hebben ze dus al die andere stukken vandaag ook maar meteen openbaar gemaakt. Maar zegt hij, op papier zijn ze nog niet klaar. De drukker is nog heel hard bezig. Dus ze zijn alleen online beschikbaar. Morgen kan iedereen ze ook uh, gedrukt krijgen. Uh, hij heeft dus geen zware excuses op papier gezet. Het is echt een kort zakelijk briefje. Het had zo niet mogen gebeuren. En een korte toelichting daarbij hoe het zo is gegaan. En nu dus kijken of de Tweede Kamer hier genoegen meeneemt. Of dat ze toch uh, willen dat hij zwaarder en dieper door het stof gaat. En misschien wel in de Tweede Kamer komt. Goed, dat is het briefje wat de premier heeft uh, geschreven. Het is een klein briefje, een klein excuusje. Ja, dankjewel Bert. Het zal ongetwijfeld vervolgd worden. Ik moet er zo verschrikkelijk om lachen om dit soort mensen. Ja, dat is een foutje. Ik zal het niet meer doen. Hè. Goed, dan kunnen we beter praten over de volwassenheid in Amsterdam. Uh, daar waar het natuurlijk uh, tussen de Raad van Commissarissen en uh, Johan Cruijff... niet meer botert. Arno Vermeulen, u hoorde hem... voor deze onderbreking vanuit Den Haag. Uh, Arno, ik zei het al, hè, er is een slechte aanbeveling gekomen... bij de Raad van Commissarissen, uh, aangedragen door de, volge, de vorige... algemeen directeur, door Rick van der Boog. Men had wat ervaringen. Met met Ling, die uh, niet goed zaten. Daar, dat is een van de redenen geweest om Ling niet te nemen. Nu is de situatie als volgt. Kruijf komt twee keer aan met Ling. één keer bij een vergadering en één keer bij een wedstrijd. Provoceren is ook een vak. Maar ik heb het idee dat de bom gaat barsten. Dit kan toch zo niet doorgaan? Nou ja, in zoverre dat daar niemand op dit moment belang bij lijkt te hebben... waarom niet, Kruif wil graag bij Ajax blijven... omdat hij Bergkamp daar heeft neergezet... en vindt dat het zijn taak is om die in ieder geval in de rug te dekken de komende tijd. Dus zijn belang is het niet. En de Raad van commissarissen heeft er weinig belang bij... om echt tot een conflict tot Kruif te komen... omdat je eenmaal bemerkt dat je over het algemeen als bestuurder... daar altijd de zwarte piet krijgt... en de we over het algemeen de goodwill in, in zo'n conflict. Dus die hebben er ook weinig belang bij. Die zouden, die zouden misschien meer gokken op het feit dat Krijf op een gegeven moment zelf de handdoek gok ...en uh, vertrekt, maar dat zit er ook niet in. Het beste uh, compromis zou natuurlijk zijn, uh, waar natuurlijk vaak over gesproken wordt... ...is als bijvoorbeeld op korte termijn Guus Hiddink aangenomen zou kunnen worden als uh, sportief directeur. Uh, want dan uh, ik kan Cruijff zeggen van ik heb Hiddink aangetrokken, ik kan terug naar Barcelona... ...want die doet het uh, dagelijks werk en ik bestuur op grote afstand. Alleen Hiddink heeft vandaag weer laten weten, afgelopen week werd er gesuggereerd... ...dat hij in zou zijn voor een contract van uh, twee dagen per week bij Ajax... Hij heeft weer laten weten dat het absolute onzin is. Dat hij inderdaad natuurlijk tot en met oktober, november... op langer gebonden is aan, uh, aan de Turken. En dat hij dat uh, helemaal niet doet. Dat hij pas daarna, als dat helemaal afgelopen is... dat avontuur, gaat kijken waar zijn toekomst ligt. Wat voor functie hij wil. Of hij een verantwoordelijke functie wil. Of niet, waar ook de wereld. Dus dat is een sprookje dat, dat uh, Hiddink... op dit moment al een soort van afspraak zou hebben... om twee dagen per week bij Ajax uh, te gaan werken. Kortom, uh, uh, geen, geen belangen bij alle partijen... om tot een conflict te komen. Je kunt het herleiden... toch wel een beetje naar het karakter... en in ...in dit geval de brutaliteit van uh, Kruijf en Ling... Uh, ...toch uiteindelijk jongens van de straat die gewoon zoiets hebben... ...we laten ons niet op onze kop zitten en we reizen af uh, naar die raad van commissarissen... ...en we gaan maar eens even kijken of ze gaan zweten als wij ze ter verantwoording roepen. Wat belangrijk blijft is, is er nu in Barcelona wel of niet uitgebreid gesproken over waarom Ling... Eh, niet eh, de gedroomde man is om Ajax eh, te ja, leiden. Maar is dat de discussie wel, Arnhem? Op, op het moment dat, uh, dat er vier mensen uit de raad van commissarissen... zeggen we willen Chola Ling niet. En uh, dan is er dus een meerderheid. En dan is het misschien vervelend als het niet wordt uitgelegd. Of misschien spaart men dan juist zo iemand. Uh, en dan is het toch over? Dan is het vier tegen één, klaar over een uitvolgende agendapunt. Nee, maar ik denk ook niet dat er uh, een, een heroverweging komt... Uh, om ons nog aan te nemen. Die kans is heel klein. Je vraagt je alleen af, uh, is het nou... Zo dat men het niet wil horen, Kruis dus en, en Ling... of heeft men toch op een of andere manier niet adequaat genoeg gehandeld... om het duidelijk te maken dat ze het niet willen? Uh, ja. Zijn ze met argumenten gekomen waarom hij niet uh, geschikt zou zijn? Uh, uh, ik kan me niet voorstellen dat daar niets over gezegd is. Maar de mensen rondom Cruijff en Link zelf... blijven zeggen dat ze nooit gehoord hebben waarom hij die functie niet zou kunnen uitoefenen. Ik ze zou bijna zeggen, ga nog een keer zitten en kom met je argumenten. Uh, dan ben je in ieder geval van dat sprookje af. En dan zijn we hier klaar mee. Maar ja, dat, misschien doet men het niet om hem niet verder te beschadigen. Want uh, ik denk dat de Raad van Commissarissen uh, zo naar buiten kan brengen... waarom ze hem niet willen hebben. Uh, en dat heeft uh, alles te maken gehad met uh, spelers eventueel die gestald zouden worden... vanuit zien ja, kan... en, en meedelen in eventuele transfers. Waardes. Suggesties die heel vaak uh, zijn gedaan, maar waarvan uh, Link zegt... dat is nooit met mij besproken. En uh, dat is op zichzelf interessant. Maar Arno, okay, het... even één ding. Bellen wij jou ah. of bel jij ons? Wat zei je, Jack? Bellen wij jou of bel jij ons? <lacht> heb, jij, heb jij ingebeld? Uh, jij hebt mij ingebeld. Oh, dan kost het ons nog even, want het <lacht> nog even hangen. We gaan nog even naar de slotfase. Ik wil nog even met je doorpraten. Eerst de Ronald van der Geer in Eindhoven. Extra tijd is inmiddels ingegaan bij PSV Legia Warschau. Twee minuten, stand is nog altijd 1-0. Doop het gemaakt door PSV'er Mertens in de 21ste minuut. En het had eigenlijk al 2-0 moeten zijn, zojuist. Kans voor Manolev, de rechtsback, die opkwam over de rechterkant. Paas gaf op Engelaar, net in het veld gekomen voor Toivonen. Het eerste wat Engelaar deed was Manolev, die doorliep, vrij voor de keeper te zetten. Kuciak, maar Manolev... Ja, op dat moment als je er drie meter voor staat moet je misschien snoeihard schieten. Dit ging met gevoel. Een stiftje van Manolev was uiteindelijk makkelijk door Kusiak te keren. En dus is deze kans voor PSV verloren gegaan. En is het toch nog een beetje billen knijpen. Want zo heel af en toe duikt Legia nog wel op voor de goal van Titon. De Poolse doelman van PSV. Zoals nu bijvoorbeeld via de rechterkant. Met uh, een paas die in het schafstorpgebied komt aan iedereen voorbij gaat. Uiteindelijk belandt aan de linkerkant en er geschoten wordt... In de handen van Titon. En de man die schiet is Warzinak. een van de middenvelders van Legia. Daar waar er al twee kansen zijn geweest. Noordtabene voor een centrale verdediger Komorowski. Eén keer een schot dat maar net naast ging. En een keer een kopbal die net naast de goal van Titon ging. Zo heeft Legia zich met name in de tweede helft voldoende gemeld. In deze wedstrijd is uiteindelijk, als je kijkt naar het balbezit, de overwinning die aanstaande is voor PSV wel verdiend. Maar je moet toch een beetje terugdenken aan die wedstrijd tegen VVV van afgelopen weekend. Ook toen, heer en meester in de eerste helft, kansen genoeg, maar uiteindelijk moeite om de kansen te verzilveren. En dan blijft zo'n wedstrijd spannend. Dat heeft Legia ook gevoeld tot de laatste minuut en die is nu afgelopen. PSV begint dus goed aan de Europese campagne met een kleine, maar zeer nuttige 1-0 overwinning op Legia Warschau door een goal van Dries Mertens. De VVV en je ziet dus deze wedstrijd. Uh, is er genoeg zelfvertrouwen bijgetankt voor aanstaande zondag? Nee, dat vind ik niet, want als ik naar de tweede helft kijk met name, zie je ook heel veel discussie tussen de spelers onderling. Ik vind het tempo, uh, dat ligt niet hoog genoeg om zo'n tegenstander pijn te doen. Dat lukt in een bepaalde fase wel, maar als de tegenstander uiteindelijk het gevoel krijgt van, hé, hey, er is hier wat te halen, dan, ja, dan kruipt PSV wat in de schulp. Ik vind PSV uh, heel weinig uitstralen, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, ik zie net het lichaam, het ontblote bovenlichaam van Wilfred Bouwma. Uh, als daar alle tekeningen op staan van wedstrijdsituaties, dan wordt het ingewikkeld voor ze. Bouwma staat altijd voor de groep, Jack. En dan uh, moeten de jongens kijken met de leesbril op. Kijken hoe het uh, gaat bij standaard situaties. Nou, volgens ik mij, mij ik... moeten ze in Brian zo langzaam. <laughs> ja, dan moeten ze hem aanraken. En ik zie hem nu ook. Nee, maar het is, uh, nee, ik vond het een. een, een het, het was uiteindelijk voldoende om tot een overwinning te komen. Maar dit PSV moet tot meer in staat zijn. En in de eerste helft zag je dat wel. Toen er, uh, toen er op hoog tempo werd gespeeld, weinig ruimte werd weg gegeven maar in de tweede helft. En dat gebeurde eigenlijk in die wedstrijd tegen VVV ook. Dan, dan zet de tegenstander wat druk en dan raakt PSV wat in verwarring. Dat gebeurde in deze wedstrijd eigenlijk weer. Dus er is uh, voldoende werk aan de winkel nog voor uh, Fred Rutte... in de richting van uh, zondag als uh, Ajax hier op bezoek komt. Oké, okay, dankjewel. Positief denken. Want je komt straks terug met reacties. Maar positief denken, de Nederlandse club pakt dus drie punten. En dat is altijd goed. Daar waar we punten moeten en willen verzamelen... om uh, andere ploegen weer in... Uh, Gelegenheid te stellen om over twee of drie jaar met een extra ploeg aan te kunnen sluiten in een Europees toernooi. We gaan weer terug naar Arno van Meulen. Arno, ik zit toch nog even over die hele affaire te denken. Johan komt met iemand die niet gewild is. Uh, wordt dan uiteindelijk... Uh, ja, die vergadering gaat mm -hmm. niet door. Er is dus gewoon geen goede samenwerking mogelijk... tussen uh, de vier uh, uh, mensen van uh, de Raad van Commissarissen en Johan. Ja. Dat is duidelijk. En dus moet er dan misschien wel een college van wijze heren komen... die zegt, oké, okay, we doen het zonder Johan met alle problemen van dien. Want uh, ja, het publiek wil natuurlijk altijd Johan zien en horen. Uh, of uh, uh, Johan gaat het maar doen. En dan stapt uh, deze Raad van Commissarissen maar op. Maar dit is een ondoenlijke situatie. Nou ja, daar ben ik met je eens. Als je er zo naar kijkt. Het is een ontzettend vraag je af hoe lang het kan duren. Hè, de relatie tussen Davids en Kruijff is natuurlijk na een dieptepunt. De rest van de raad van commissarissen ja, vertrouwt hem natuurlijk ook niet helemaal meer. En wat je ook afvraagt is, waar, uh, gaat het u Kruijff uiteindelijk om het eigen belang of gaat het om het clubbelang? Als je echt het Ajax-belang nu voor ogen zou hebben, dan zou je die actie van gisteren in principe niet uithalen. Want uh, je weet dat er alleen maar uh, malheur van komt. Dus ja, dat maar, hij, wel op, maar hij opvallen. zegt, sorry dat ik je onderbreken Arno, ik weet er zoveel van. Uh, mijn manier is de manier om het in het Ajax-clubbelang te doen. Dus hij ziet ja. dat gewoon helemaal niet? Dat weet ik wel, dat hij dat altijd zo ziet. Omdat hij altijd uh, vindt dat hij het uh, beter ziet en beter weet dan een ander. Maar er zijn anderen niet altijd van overtuigd. En je zag het ook een beetje in het interview wat wij gisteren met hem hadden op televisie. Hè, over hoe gaat het nu? Dat ging allemaal te langzaam. Uh, die vergadering had hij geen zin in, want hij is gewend om natuurlijk zelf te beslissen. En dat vond hij eigenlijk prettiger dan via die vergaderingen. Dat weten we allemaal. We weten hoe hij daarover denkt. Alleen, hij heeft zich dit keer gecommitteerd om een officiële functie in te nemen in een raad van commissarissen. Als nou blijkt dat hij stap 2 niet wil maken. door zich ook te gedragen als een lid van de raad van commissarissen. maar zich blijft gedragen als zoals hij de laatste pakweg 10, 15 jaar in de voetballerij gedaan heeft... dan is het natuurlijk gedoemd om te mislukken. En wat er dan precies gaat gebeuren de komende weken, weet ik niet, weet jij niet. Maar nee. dan wordt het zeker geen succes. En dan zal er één partij uiteindelijk als winnaar, tussen aanleidingstekens, overeind blijven. Maar zover zijn we nog niet. Het kan ook wel zijn dat er toch wel weer mensen gaan inpraten, ook op Cruijff. Er zijn mensen, dat, dat zei ik al, die hem goed gezind zijn... die deze actie niet kunnen begrijpen. Die hem toch misschien zullen overtuigen... dat hij de kaart link gewoon niet meer moet trekken... en dat hij verder moet kijken naar wat hij wel wil. He, de jeugdopleiding verbeteren, tijd investeren in Jonk en Bergkamp. Je laat zien op de toekomst. Dat is eigenlijk hetgene waar hij zich in zou moeten vastbijten. Als dat zou lukken, dan uh, hebben we wat gewonnen. Maar Cruijff is iemand die kan een nederlaag zich... Uh, niet permitteren. En, en dat vindt hij een verschrikking. Dat ja. komt hij in voetbal. En hij ziet het niet benoemen van Ling als directeur bij Ajax ziet hij als een enorme nederlaag. Ja, Steven ten Haven, de voorzitter van de Raad van Commissarissen, komt op mij over als een zeer nette, correcte, intelligente man. Uh, zal die man uh, misschien vanavond in zijn bed liggen en denken, waar ben ik geen seemalsnaam aan begonnen? Ja, ik denk dat hij dat al een paar maanden uh, denkt, sinds hij eigenlijk die functie op zich genomen heeft. Uh, omdat het natuurlijk een ontzettend woelige tijd is. En we weer zien dat je kunt jarenlang allerlei hoge functies bekleed hebben. Ontzettend intelligent zijn, wat een AV is, uh, professor, dokter Anders uh, en meester geloof ik. Ja. Wij dromen daarvan. Dokter zelfs. Uh, ja, en dokter. Maar, maar uh, af en toe zal hij toch het gevoel hebben dat hij niet de controle heeft over het leiden van een tussen aanleidingstekens eenvoudige club, een, een sportclub als, uh, als Ajax. Het blijkt altijd maar weer dat het veel ingewikkelder is als iedereen denkt. Uh, de media natuurlijk veel uh, uh, intensiever erbij betrokken is. En hij zou zijn standen erop kunnen uh, stuk bijten. Hij kan ook op een gegeven moment zeggen, ik vind hem niet leuk meer, ik stop ermee, ik uh, ga wat anders doen, want hij kan wel wat. Dat, dat kan allemaal. Kruijf geeft voorlopig in ieder geval niet op, dat lijkt wel duidelijk. Dat blijkt ook afgelopen dinsdag wel. Hij heeft zich er hardnekkig voorgezet om te bereiken wat hij wil bereiken. En is bereid om af en toe uh, te schofferen en en controversiële dingen te ondernemen. Ja, de heer De Pauw en Witteman, die lopen nu geloof ik jankend door de straat in ja, Amsterdam. Want die hadden hem dinsdagavond zitten. Het is een, een, een doemscenario voor journalisten om een uur lang Cruijff aan tafel te hebben... en om onder andere de vraag te stellen van uh, hoe was de vergadering vandaag, was iedereen er? Waarop Cruijff antwoordde, ja, nou ja, niet iedereen. Uh, en toen ontbrak de volle vraag uh, wie dan niet? Ik weet niet of hij dan uit de doek had gedaan dat David daar boos weggelopen was. Zou morgen ongetwijfeld in de Telegraaf staan. Nee. Maar, Nee, ik kan me voorstellen dat je daar als journalist uh, slecht van slaapt. Uh, maar, ons in die kringen is het ook wel eens overkomen: uh, met bondscoaches die, die opstappen, wel of niet. En zo. Dus ja. ja, Frank Rijkaard ja. in 2000, refereer je aan? <laughs> Morgenochtend om 9 uur op de zaak. Dankjewel. Dag. <laughs> Goed, wij gaan door met wielrennen. Carlos Sastre stopt met wielrennen. De 36-jarige Spanjaard kwam onder andere uit voor Onze, CSC, Cervelo en Geox. Zijn hoogtepunt was in 2008 toen hij de Tour de France won. De gele trui kwam in dat jaar om zijn schouders na een zege op de Alpe d'Huez. Het is een aanval van Sanchez om een ereplaats. Want de overwinning gaat hij never, nooit meer te pakken krijgen. Natuurlijk hier op Alpe d'Huez. Want die overwinning is gewoon voor Carlos Sastre. Hij heeft een marge. Het gaat natuurlijk hier om seconden. Zijn voorsprong is 2 minuten en 13 seconden volgens de computer. Die we voor ons hebben. Een kushandje van Sastre. En toch zou ik het niet doen. Want dit kunnen wel eens de seconden zijn die te kort komt in de tijdrit. De handen gaan al sneller omhoog. Hoor, bij Carlos Sastre. Inmiddels al over de finish. Carlos Sastre, geboren in Madrid, 22 april 1975, heeft hier een geweldige slag geslagen. Want hij doet uh, goede zaken. 2 minuten en 18 seconden is zijn voorsprong. Het gaat verschrikkelijk spannend worden straks in die tijdrit op zaterdag. Want de marge zou wel eens net te klein kunnen zijn. Ja, het lukte Sastre om het geld naar Parijs te brengen. Prestatie die we eigenlijk bijna weer een beetje vergeten waren. Jij natuurlijk niet, uh, Gio. Goedenavond. Nee, avond. helemaal niet. Hè, Zach? Rennen van onbesproken gedrag. Misschien wel eens goed om dat te zeggen. Ja, een renner die inderdaad nooit betrokken is geweest bij Affaires. En hij heeft dat wel eens een keer uitgelegd. Dat heeft allemaal te maken met zijn zwager, José María Jiménez. Misschien wel een van de beste klimmers ooit. Vroeger maar in het rijtje van Marco Pantani en dat soort mannen. Maar die is ooit in een psychiatrisch ziekenhuis. In 2003 is hij aan zijn einde gekomen. Na een ja, behoorlijk succesvolle, korte wielercarrière... waarin hij mooie dingen heeft laten zien. Maar waarbij toch ook wel bekend was... dat hij niet van de middelen af kon blijven. En, en Sastre schijnt toch min of meer gezworen te hebben... van ik blijf van die rotzooi af... want ik wil niet zo eindigen als de broer van mijn echtgenoten. Dus dat was voor hem een extra motivatie. Hoe wil jij hem als wielrenner herinnerd hebben? Een uh, iets wat kleurloze wielrenner. Een uh, wielrenner die je eigenlijk altijd wel zag meerijden. Uh, zoals we dat nu in de afgelopen Vuelta ook hebben zien gebeuren aan de zijde van Dennis Menchoff. En natuurlijk ook aan de zijde van die uh, Juan José Cobo. Hè, de winnaar dit jaar van de Vuelta Verrassend. Maar een renner die eigenlijk nooit echt uh, ja, boven zichzelf uitsteeg. Behalve dan in dat ene jaar, in 2008. Waarin die, uh, want ja, zo zie je maar, voorspellen is wel een vak. Hè, waarin die uiteindelijk toch die marge vasthield uh, na die etappe, uh, na Alpine. Op marge in de tijdrit op Cadel Evans. Hij reed daar de tijdrit van zijn leven. En dat leverde hem wel de toeroverwinning op. Nadat hij in 2006 ook al eens een keer derde was geworden. In diezelfde ploeg van Bjarne Ries. Die CSC ploeg uit Denemarken. En in 2008, dat is ook wel even leuk om te vertellen. Had hij de beide slekjes aan zijn zijde. Dus uh, toen had hij wel hele mooie knechten. Oké, okay, dankjewel. Dit was het uh, voorlopig, de eerste half uur. We hebben nog twee uur uh, voor de boeg. En we zullen die doorbrengen met uh, met name voetbal op uh, Europees niveau. We gaan straks uh, kijken naar de wedstrijden Voelhem Twente en naar AZ Malmö. We zijn er dus uh, over uh, een minuutje of uh, vier, vijf weer bij u. Als ik u nog vertel voordat uh, u het later heeft ingeschakeld... dat PSV heeft gewonnen met 1-0 van Legia Warschau. Tot zo bij tweede uur van Langs de Lijn.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 Paleis Noord-Einde. Hoeveel prinsjesdagen heeft u al meegemaakt hier? Weet ja, jij het, 15? De miljoenen nota en de reacties op alles wat Nederland te wachten staat. Er zijn allemaal stevige maatregelen. Prinsjesdag 2011. Dinsdagmiddag vanaf kwart voor 1. Oh ja, kijk eens, waar komen jullie erin. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.